1 uur. Het NOS-journaal, door Alt -Megens. Goedemiddag, gemeente steunt PSV met miljoenen. OM eist vrijspraak Wilders voor groepsbelediging. En Franse minister Lagarde, kandidaat IMF-directeur. Vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 18 graden langs de kust en 22 graden in het binnenland. Morgen, dan is het bewolkt, middags buien. Temperatuur iets lager dan vandaag. En na morgen blijft het wisselvallig. Met veel bewolking en elke dag wel wat regen. De gemeente Eindhoven geeft PSV miljoenen. En wordt eigenaar van de grond waarop het sta stadion staat. De voetbalclub gaat de gemeente jaarlijks 2,4 miljoen euro betalen... voor het gebruik van de grond. Het heeft de gemeente allemaal verteld. Zojuist op een persconferentie. Verslaggever Mark van Dam hoorde het allemaal aan. Mark... Uh, ja, miljoenensteun voor de voetbalclub uh, in, in tijden van crisis. Ik neem aan dat Eindhoven toch ook moet bezuinigen. Lastig uit te leggen, denk ik, aan de bevolking in Eindhoven. Uh, Gemeenten, uh, BMW zeggen heel duidelijk... het gaat niet over miljoenensteun. Het gaat over zeg maar, het nu voorschieten van geld. En dat wordt allemaal keurig netjes, inclusief de rente, terugbetaald. Maar ja, tegelijkertijd loopt er in Eindhoven op dit moment... een behoorlijk pijnlijke discussie over het bezuinigen... van maar liefst 56 miljoen euro. En dat is natuurlijk qua timing een lastig verhaal. Ja, vandaar ook die kritiek die, die we vanochtend bijvoorbeeld het SP-raadslid kwam met, met het verhaal al naar buiten vanochtend, hè, omdat ze het er niet mee eens zijn. Nee, precies. Er, zijn, er zullen meerdere partijen in de raad zijn die het er niet mee eens zijn. Ik heb zojuist gesproken met de Partij van de Arbeid en met het CDA, het CDA de grootste oppositiepartij... Binnen de gemeenteraad van Eindhoven. Het CDA zegt ja, we hebben niets aan een failliet PSV. Dus uh, laten we dit nou maar doen. Het kost de gemeente geen geld. Dat is best wel uit te leggen. En de Partij van de Arbeid uh, die worstelt hier nog mee uh, met dit probleem. Het is uh, zeker geen gelopen race uh, binnen de gemeenteraad van Eindhoven. Duidelijk is ook al dat zelfs binnen het college van BNW... twee wethouders tegen dit voorstel hebben gestemd. Dus dat maakt het allemaal nog onzekerder eigenlijk... als er binnen het college niet unaniem uh, over, over besloten is. Dat maakt het verhaal zeker niet makkelijker. Ja. Hoe staat PSV er op dit moment voor? Slecht dus, maar hoe komen ze in zo'n zwaar weer? Ja, voornamelijk omdat in de afgelopen jaren... de begroting deelname aan de Champions League is meegenomen. En dat, zoals je zo wel zult weten, levert vele miljoenen euro's op. En dat heeft PSV niet gehaald. Dus dat kost natuurlijk veel geld. Ja. Daarnaast is PSV, zojuist de algemeen directeur Tini Sanders heeft daar een toelichting op gegeven. Die zijn zelf ook stevig aan het snijden in de, in de kosten. Zo'n 10 miljoen euro willen ze zelf gaan besparen. En dat, dat gaat bijvoorbeeld minder premies aan de spelers. De spelerssalarissen gaan omlaag. En het is ook zo dat er zo'n 14 arbeidsplaatsen binnen de organisatie van PSV zullen verdwijnen. Mark van Dam vanuit Eindhoven, dankjewel. Het Openbaar Ministerie pleit voor vrijspraak van PVV-leider Wilders voor groepsbelediging. En het lijkt erop dat het OM net als vorig jaar aanstuurt op vrijspraak op alle aanklachten. Dus ook voor haatzaaien en discriminatie. Jeroen de Jager bij de rechtbank in Amsterdam. Jeroen, eh, vrijspraak voor groepsbelediging zegt het OM. Daar pleiten ze voor. Hoe leggen ze dat uit? Ja, eigenlijk uh, komt het erop neer dat, uh, dat je als je iemand of een, een groep uh, mensen strafbaar wilt beledigen, want daar gaat het om, het moet strafbaar zijn, dan moet je gewoon aan heel veel voorwaarden voldoen. En het belangrijkste criterium is dan volgens het OM dat je dan ook rechtstreeks een persoon of een groep moet aanspreken. En dat doet Wilders niet volgens het OM. Hij attaqueert in zijn uitlatingen de islam, de Koran. En dan uh, zegt het OM dat het zich kan voorstellen... dat de islamieten zich daardoor best gekwetst voelen. Maar dat levert dan nog geen strafbare groepsbelediging op. Misschien, uh, om dat te illustreren, is het goed om even... naar zo'n uitspraak van Wilders uh, te luisteren... om te begrijpen waar het uh, verschil zit. De kern van het probleem is de fascistische islam...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 Dat is de officier van justitie, Brigitte van Roesel, die je hoorde. En wat je ja. hoort in dit citaat is uh, dat hij uh, uh, dus niet rechtstreeks uh, mensen aanspreekt. Uh, het heeft over de Koran, over de islam. En het lijkt er dan ook op dat uh, Wilders zich daar ook heel erg van bewust is uh, geweest bij zijn uitspraak. En dat hij dus heel zorgvuldig zijn woorden kiest. Oké, okay, vrijspraak dus voor groepsbelediging, zegt het Openbaar Ministerie. Uh, Haatzaaien, uh, dat andere punt, daar eist het OM vorig jaar vrijspraak ook voor. Uh, hoe denken ze daar nu over? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, ze zijn bezig met de theoretische behandeling van uh, alle juridische ins outs. Uh, en outs. Uh, en ja, het lijkt erop dat uh, het OM wel weer aanstuurt op vrijspraak, ook op dit punt. Ook hier geldt weer dat je uh, echt heel ver moet gaan om strafbaar haat te zaaien...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 zeer wel kan leiden tot ernstige en vaak gewelddadige conflicten. En Indirect hoor je hier ook weer tussen de regels door... dat het OM vindt dat Wilders niet over de grens is gegaan. Het is allemaal wat je hoort. Een herhaling van vorig jaar. Het is allemaal langsgekomen in oktober vorig jaar... toen het OM ook al requiereerde. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu toch wel echt zit te wachten... op het oordeel van de rechters. Gaan ze Wilders veroordelen of niet? En dat zullen we denk ik te horen krijgen ergens midden juni. Jeroen de Jager. De Franse minister van Financiën Lagarde heeft zich kandidaat gesteld voor de opvolging van haar landgenoot strauss bij het IMF. Lagarde geldt als de favoriet voor die topfunctie. Ze heeft de steun van de Europese landen. En de opkomende economieën zoals China, India en Brazilië en Zuid-Afrika Die hebben liever niet dat er een Europeaan aan de top van het IMF staat. Die hebben bezwaar aangetekend, maar ze hebben nog geen eigen kandidaat. Lagarde wil zelf niet gekozen worden omdat ze Europeaan is, maar vanwege haar kwaliteiten, zegt ze. Ik denk dat mijn intieme kennis van de Europese Communiteit en de Eurozone, van zijn veel leden, kan helpen. Maar ik ben niet suggestie dat het een add-on en een plus is op welke mijn kandidaat moet worden De sociale werkplaats die wordt om zeep geholpen, zeggen ze bij de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks en dat om zeep helpen dat komt door de miljoenen bezuinigingen van het kabinet. De Tweede Kamer praat vanmiddag over die bezuinigingsplannen. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP. Afschuwelijk. Wat zij willen doen, eh, 3 miljard bezuinigen op de sociale zekerheid. Dat betekent de sociale werkplaatsen, de jong gehandicapten en de bijstand. Betekent eh, 60.000 banen schrappen in de sociale werkplaats. Betekent dat jong gehandicapten straks geen toekomst meer kunnen opbouwen... omdat ze hun uitkering moeten inneveren. Betekent dat de armste mensen in ons land straks inkomen moeten inneveren... en nog armer worden. En ook de Partij van de Arbeid spreekt de schande van... Mariette Hamer. Het probleem is dat de gemeenten er geen geld voor krijgen om het uit te voeren. Dat er van de 3 miljard die er nu wordt besteed 1 miljard wordt bezuinigd. Dus dat is echt een derde van het budget. Dat betekent dat of de mensen geen salaris meer krijgen, geen begeleiding meer krijgen of geen werk. Uh, en dat vinden wij echt asociaal beleid. Meneer De Krom, helpt u die sociale werkplaatsen nu om zeep, zoals de linkse oppositie zegt? Nee, er is echt geen sprake van. En ik moet zeggen, ik vind het ook teleurstellend dat elke keer weer onrust wordt gezaaid.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 Slaghever Peter Blok was in gesprek met staatssecretaris De Krom. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen... zijn er nu sterke aanwijzingen voor gesjoemel met verkoopcijfers... bij een vestiging van Philips medische zaken in Mexico. Cijfers werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Zeer waarschijnlijk is dat gebeurd in 2009 en misschien ook in 2008. Philips heeft nog niets gezegd over deze zaak omdat het bedrijf nog bezig is met een onderzoek. Vorige week lekte uit dat Philips in Polen ziekenhuisdirecteuren omkocht om medische apparaten van Philips te kopen. In Jemen wordt hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Dat land wordt al maanden geprotesteerd tegen het regime, maar de strijd is verhevigd. Toen president Saleh dit weekend voor de derde keer weigerde een overeenkomst over zijn aftreden te ondertekenen.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 Vanaf volgend jaar moeten auto's voldoen aan een norm voor voetgangersbescherming. Maar daar voldoet de helft van de auto's die getest zijn nog niet aan. En toch is het heel simpel om er in de ontwikkeling van de auto rekening mee te houden, zegt de ANWB. Wat je namelijk kunt doen, is je kunt de voorkant van een auto zodanig vloeiend ontwerpen. dat er geen harde uitsteeksels en geen uh, rechte hoeken aan zitten. En ook kun je de, de harde delen direct onder de motorkap dieper in de auto plaatsen. zodat de kans op ernstig letsel bij een voetganger of fietser minder wordt.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 Er zijn steeds meer teken in Nederland. Daardoor krijgen steeds meer mensen de ziekte van Lyme. Blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Zo'n 15 van de Nederlandse teken... zijn besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. En dat is aanzienlijk meer dan in andere Europese landen. Want daar ligt het gemiddelde op 10 de onderzoekers denken dat teken hier een goed klimaat hebben. De meeste tekenbeten worden opgelopen in het bos of in de eigen tuin. In 2009 moesten 22.000 mensen worden behandeld aan de ziekte van Lyme. Het eerste signaal is een rode ringvormige uitslag op de huid. En als de ziekte doorzet, dan krijgen mensen griepachtige klachten... zoals koorts en spierpijn. Sport. Op Roland Garros is in ieder geval een van de favorieten... door naar de derde ronde. Mark Brasser, uh, Roger Federer had weinig moeite... om uh, die volgende ronde te behalen, hè? Ja, dat was een, een vluggetje inderdaad. Hij speelde tegen een, tegen een jonge Fransman, een jongen die met een wildcard uh, in het toernooi was gekomen. Maxime Teixeira, de nummer 181 van de wereld. Ja, het krachtverschil was enorm. 6-3, 6-0 en 6-2 in het voordeel van, van Roger Federer, die uh, ja, een makkelijke dag had. Misschien gaat hij vandaag nog wel even trainen, omdat hij vindt dat hij zijn uren niet gemaakt heeft. Dat kan ik best begrijpen, want dit was eigenlijk, nou ja, een walk-over is misschien te veel gezegd, maar het leek er wel op. Oké. Okay. Een uurtje geleden hadden we het over uh, Caroline Wozniacki en uh, Wozniak. De eerste set had ze gewonnen, Wozniacki is die wedstrijd inmiddels voorbij? Ja, die is, die is net afgelopen. Het werd een, een geweldige tweede set. Dat diende zich eigenlijk aan het begin van die eerste set al een beetje, een beetje aan. En aan het einde van die eerste set kwam Wozniak, die kwam beter in de partij. Kreeg de nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniak, het steeds moeilijker. Nou, dat, dat, dat zette zich voort in de tweede set. Geen breaks in die tweede set. Het werd uiteindelijk een tiebreak. In die tiebreak kwam Alexandra Wozniak. De Canadese kwam op 6-3. Die had dus drie setpoints. Die had dus alle kansen om er een derde set van te maken. Ja, toen kwam Wozniak. Die pakte vijf punten op won die tiebreak en dus de partij uh, tiebreak won ze met 8-6. En ja, ze won uiteindelijk de partij. Een zwaar bevochten overwinning voor de nummer 1 van de wereld... die ja, bij vlagen niet echt uh, overtuigend speelde. Maar goed, uh, ik bedoel, uh, niet helemaal overtuigend spelen... en toch doorgaan is ook knap. Dus de, de nummer 1 van de wereld zit er nog in. Mark Brasser. PSV verhuurt Stef Nijland het komend seizoen aan NEC. Nijland kwam in, 2000, ja, graag gedaan, kwam in 2008 naar PSV... maar was nooit goed genoeg voor een basisplaats. We hebben verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB, hallo. Hallo Dorot. De files die staan op de A12. De Duitse grens richting Utrecht. Er staat een vrachtauto met pech. Dat zorgt voor twee kilometer file bij Arnhem-Noord. De rijstrook is dicht. De Noordtunnel is dicht op de A15 van Gorkem en Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd. Er staat op de A27 bij Daag drie kilometer file voor het industrieterrein Avelingen. En er zijn maaiwerkzaamheden gaande aan de A44. Amsterdam richting Den Haag. Daardoor in de file tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Dank je. Nog één keer de hoofdpunten. De Franse minister Lagarde heeft zich kandidaat gesteld voor de opvolging van Dominique Strauss-Kaan bij het IMF. Het Openbaar Ministerie pleit voor vrijspraak van Wilders voor groepsbelediging. En de gemeente Eindhoven geeft PSV flinke financiële steun. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Lunch, deel 2, zometeen hier op de radio.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is vandaag de dag van de vermiste kinderen. En onlangs werd bekend dat de zaak van de vermiste Madeleine McCann wordt heropend. Heeft zoiets eigenlijk wel zin? Veel mensen dromen ervan om schrijver te worden. Maar die moeten misschien eerst nog even naar deel 3 van het radiodagboek van Mensje van Keulen luisteren. Het is vaak juist niet leuk. Het is niet leuk als het allemaal niet lukt. Het is niet... Die, die twijfel van, krijg ik, krijg ik dit eruit, heb ik hier nu de juiste woorden voor. Het is één grote twijfelbende. En na half twee is er stand.nl. PvdA-leider Job Cohen pleit er in een column op nu.nl voor... dat bedrijven verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst moet nemen. Volgens hem is het met de bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening... onvermijdelijk dat mensen met een arbeidshandicap aan de kant komen te staan... Komt nog eens een keer bij dat het kabinet meer jonge arbeidsongeschikte, dus zogeheten waarjongens, weer aan het werk wil hebben. Maar ja, dan moet daar natuurlijk wel plaats voor zijn. Dus de stelling. Bedrijven moeten verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen.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 Als gezegd, vandaag is het internationale dag van de vermiste kinderen. Een bekend voorbeeld van zo'n vermist kind is die Britse Madeleine McCann. Uh, vier jaar geleden verdween zij, was toen drie jaar, in de Portugese Algarve. Nou ja, de media stonden daar bol van op dat moment. Uh, sindsdien is er eigenlijk niks meer van haar vernomen. Het onderzoek naar haar mysterieuze verdwijning is uh, onder grote druk... van Maddies ouders met name, onlangs heropend. En het gebeurt steeds vaker dat er na lange tijd toch opnieuw wordt gezocht... naar nieuwe aanwijzingen in bepaalde politiezaken. En Lunch vraagt zich af hoe effectief is het heropenen van zo'n oude strafzaak eigenlijk. Ik praat erover met uh, iemand die daar alles over kan vertellen. René Bergwerf, hij is uh, teammanager van het Cold Case Team van de politie Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Um, ja, Cold Case Team. Uh, misschien eerst even uitleggen. Wat is, dat, wat is dat voor team binnen de politie eigenlijk? Uh, in Rotterdam is het een, een team, dat is daar speciaal voor ingericht, om uh, oude kapitale delicten die ooit zijn afgesloten, maar niet zijn opgelost, om die opnieuw te onderzoeken. En um, je zou zeggen, ja goed, dat lijkt me sowieso van de politie... dat ze af en toe nog eens kijken in een oud dossier van... hoe zou het daar ook alweer mee staan. Maar dat is, dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Uh, je moet je voorstellen, uh, elke dag komen er nieuwe zaken bij. Uh, de capaciteit is daar hard voor nodig. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je capaciteit over hebt... om die oude zaken opnieuw te onderzoeken. Waarom werd er op dat moment, uh, toen dat team begon, voor besloten... om dan toch zo'n club mensen daar op te zetten? Uh, nou, in ieder geval uh, bij de koortsleiding in Rotterdam... Uh, uh was het besef van, joh, er verandert zoveel aan wetgeving... en we krijgen zoveel mogelijkheden meer. Uh, maar ook de techniek verandert. Nou, DNA is een belangrijk voorbeeld daarvan. Uh, dus het lijkt zinnig om met name die kapitale delicten... dus vooral moord, doodslag, verkrachtingen... om die eens opnieuw onder de loep te nemen... en te kijken of we met die nieuwe technische middelen... maar met die nieuwe wetgeving misschien toch, toch verder komen. En wat voor mensen zitten er eigenlijk in zo'n team... Um, dat is een mix van uh, ervaren politiemensen. Uh, ik zeg uh, met name ervaren, want dat is toch wel, wel belangrijk. Uh, dat, je, dat je inzicht hebt um, uh, in het recherchewerk, maar ook hoe het in het verleden gegaan is. Uh, dan moet je je voorstellen dat het uh, gewoon tactische regisseurs zijn. De rechercheurs die horen uh, verdachten uh, of getuigen het observeren doen. Uh, maar ook uh, forensische rechercheurs die de technische kant van de, van de zaak bekijken. Um, ja, zo is het team opgebouwd. Ja. Um, jullie doen het in Rotterdam. In Groningen ja. is ik ook zo'n soort team bezig, hè? Er zijn in het land uh, enkele teams ingericht. Niet uh, overal, maar Rotterdam, of, uh, ja, Rotterdam is dan een voorbeeld. Uh, Amsterdam, Amsterdam en uh, Noordoost-Nederland. Ja. Ja. Ja. Um, is het zo dat, dat dat team dan gaat zitten en die hele zaak opnieuw over gaat doen? Dus ook inderdaad getuigen gaat spreken en zo. Of, of gaat u echt kijken naar de papieren van wat is er nu... En en is dat allemaal goed gegaan of is daar nog ja. iets vergeten misschien? Nee, nee dat, dat hangt er een beetje vanaf. Het kan zo zijn uh, dat er informatie binnenkomt uh, die heel concreet is... en waarvan je heel makkelijk vaststelt, hé, hey, dat is... De moeite waard om te onderzoeken. Dat zou bijvoorbeeld een nieuwe tip kunnen zijn. Die, ja. die ineens, ja. Iemand herinnert zich ja. nog ineens van vijf jaar geleden. Oh ja. ja, trouwens dat. Dat klopt. En als die maar concreet genoeg is... dan uh, kan je vrij snel vaststellen... Hey, die is waardevol, daar kunnen we mee aan de gang. Maar we hebben ook, uh, ook onderzoek gehad. Daar zijn we echt gaan zitten. Die zijn geselecteerd op basis van criteria die we bepaald hebben. Um, daar zijn we gaan zitten. En dan wordt echt elk velletje wat we, wat we hebben van het dossier... elk spoor wat ooit in slag genomen is... wordt opnieuw bekeken, wordt onderzocht... En euh, nou ja, dat kan uiteindelijk, euh, en dat is ook gebleken tot de oplossing, uiteindelijk leiden. Ja, want ja. Wat, wat zijn de resultaten bijvoorbeeld in Rotterdam? Um, ja, dat ligt er een beetje aan hoe je dat definieert. Uh, kijk, is een resultaat uh, een zaak oppakken en uiteindelijk iemand veroordeeld krijgen? Um, uh, of dat je zegt van, um, je onderzoekt een zaak en uh, wat... Gebeurt is, we stellen vast dat we bruikbare sporen hebben aangetroffen. Die gaan de DNA-databank in. Alleen daar hebben we nog geen, uh, geen verdachten uh, of, of daden bij op een later moment. Um, maar echt zaken maar opgelost ik, bijvoorbeeld? Uh, opgelost um, daar, um, uh, er zijn nog wat zaken onder de rechter. Um, en dan denk ik dat wij sinds 2006 aan uh, de tien zaken uiteindelijk opgelost uh, Kijk, aan, en, en u ja. zegt dat zijn kapitale zaken, dat zijn grote zaken, moord. Uh, bijna uitsluitend moord en doodslag, ja. ja, ja. ja. Dus dat heeft wel degelijk nut, zo'n het heeft absoluut uh, zin. Ja. Absoluut. Hoe werkt dat eigenlijk in het korps? Want ik kan me ook voorstellen dat als je zeg maar, als regisseur ooit aan zo'n zaak hebt gewerkt... en dan komt er zo'n cold-case-team. Ja. Uh, toch een beetje zeg maar, een speciale unit, stel ik me voor, binnen de politie. Ja. Die gaan dat allemaal ja. even gaan even jouw werk een beetje na zitten vlooien. Ja, goed. Nou ja, dat was uh, in het begin misschien wel de angst. Uh, alleen nu we uh, een tijdje op weg zijn, uh, zie je dat dat beeld uh, of die angst er zeker niet is... Uh, want het is niet zo dat wij gaan kijken of uh, vast gaan stellen... Joh, wat is nou in het verleden misgegaan? Want je moet je voorstellen, we hebben zaken in onderzoek gehad... Uh, van begin jaren negentig. Ja, en er is in die tijd zoveel veranderd. Het heeft absoluut geen zin om terug te kijken van... Joh, uh, hoe is dat onderzoek nu uh, uitgevoerd en zijn daar dingen misgegaan? Natuurlijk zijn daar met het oog van nu uh, dingen misgegaan. Maar het heeft geen zin om daarop terug te komen. Want die zaken zijn over het algemeen allemaal al veranderd. In feite ligt daar gewoon de basis. En jullie gaan van juist. daaruit verder ja. uh, kijken... van, uh, van ja. zitten er, er met de nieuwe techniek ja. mogelijkheden in. Ja, nee, sterker nog. Want juist de, de, de medewerkers uit die oude onderzoeken... die zijn uh, erg geïnteresseerd. Die komen regelmatig op de lijn van hoe staat het ermee. En het is ook zo, als we een zaak uiteindelijk oplossen... dan, uh, dan halen we die hele club ze nog bij ons hmm. werken in, uh, in dienst uh, halen bij elkaar en dan ja. presenteren we uiteindelijk het onderzoek. Want zo'n uh, regisseur zal daar ook frustratie over hebben dat hij een zaak niet heeft opgelost. Uh, om, ja, omdat er ja. bewijs ontbrak, of, ja. of wat dan ook? Ja, nou ja, bewijs in ieder geval de mogelijkheden ja. beperkt waren. En uh, er zijn uh, diverse regisseurs die hebben inderdaad wat frustratie bij verschillende onderzoeken. B waar zijn de, Er zijn ook beperkingen waar u tegenaan loopt? Wat zijn dat dan bijvoorbeeld? Uh, nou, als je met, met een oud onderzoek aan de gang gaat, dan uh, heel praktische beperkingen, zeker als een jaar van 20 jaar, of een zaak van 20 jaar geleden uh, oppakt, dat er uh, belangrijke getuigen bijvoorbeeld zijn overleden. Uh, of dat, dat sporen toen de tijd veiliggesteld, uh, niet op zo'n wijze zijn veiliggesteld, uh, waardoor uh, je nu geen DNA bijvoorbeeld meer kan bepalen. Nou, dat zijn wel uh, beperkingen uh, waar je tegenaan loopt en die jammer zijn, maar. Goed, het, aan de andere kant zijn er ook heel veel mogelijkheden uh, nu. Dus uiteindelijk heft dat elkaar wel op. Maar, maar dat is dus wat jullie binnen de politie waarschijnlijk ook voortdurend ophameren: dat bewijsmateriaal moet vooral goed zijn en goed bewaard worden. ook. Ja, ja, ja wij moeten gewoon goed ook, ook vast kunnen stellen: van oké, okay, jongens, bijvoorbeeld als we een DNA-spoor van een stuk van overtuiging in beslag genomen goed uh, afhalen, moeten wij ook aan kunnen tonen van jullie luister. Uh, er heeft op geen enkel moment contaminatie uh, plaats kunnen vinden. Het mag niet zo zijn dat dat spoor ergens een tijd heeft gelegen... zonder dat dat hmm. beheerd uh, is geweest. Uh, want dan zou het spoor op een andere wijze daar nou. uh, opgekomen kunnen zijn. Even, even de aanleiding waarom we hierover praten nu uh, met u. Dat is die zaak van die Maddie McKenna, dat meisje. Nou ja, iedereen weet intussen waar, de, waar het over gaat. Ja. Uh, heeft het zin om die zaak weer uh, van achter naar voren door te spitten? Nou ja, ik, ik zeg, het heeft altijd zin. Uh, alleen de zaak is... Natuurlijk niet zo heel erg oud. Met andere woorden, de, de technische vooruitgang zal niet zo heel groot zijn. Dus technisch zou je misschien niet heel veel meer kunnen. Alhoewel, als je de deskundige over de DNA spreekt, dan, dan uh, zou je bijna om de, de maand wel een keer opnieuw moeten <lacht> kijken. Het gaat zo snel. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Uh, maar het, ja, het heeft altijd zin. Want ook getuigen in zo'n omgeving van, uh, uh, van mogelijk uh, verdachten uh, of daders. Uh, die misschien iets weten, hebben toen niet uh, de, de stap naar de politie mm. gezet. Uh, maar zijn misschien nu wel uh, mm. uh, bereid om te verklaren. Maar goed, u, u zegt eigenlijk kort en goed: van eigenlijk zijn is is er in die zaak zijn niet nieuwe tips gekomen of waar je wat mee kan. En, en uh, het, het is nog zo kort geleden dat, laten we zeggen, de technieken ook uh, redelijk nog up-to-date waren. Ja, nou, ik, ik ken het onderzoek natuurlijk niet. Ik, ik heb het ook alleen maar uit de, uit de media. Uh, maar uh, ja, misschien zitten de kansen wel in om, uh, wat ik begrijp, hebben de Portugezen toen de tijd. Weliswaar met Engelsen samengewerkt. Maar misschien zou je aan een intensieve samenwerking moeten gaan denken. Uh, dat dat misschien uiteindelijk toch wat meer inzicht uh, oplevert. Uh, ja. ik, uh, ik begrijp het toeval, wil dat u daar pas op vakantie was. op diezelfde plek. Hè? Klopt. Loop ja. je daar dan toch ook rond van. Uh, misschien zie ik nog zelf ergens nou, een voor ja, of zo. Nou ja, die illusie heb ik niet. Maar het is wel uh, natuurlijk. Uh, want ik, ik reed voorbij uh, Praja de Lutz. En nou ja, we hebben toch die afslag even genomen. om, om uh, uh, te kijken. maar ook even om het stand te zitten, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel wel natuurlijk iets waar je, waar je over nadenkt van joh, zouden er echt geen kansen meer zijn? En wat... Ja, wat zou er nou gebeurd zijn? Wat, ja. wat, wat, wat, wat maakt het nou dat die zaak niet wordt opgelost? Ja, dat, dat blijft natuurlijk toch een fascinerende ja. vraag ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, ze gaan de zaak heropenen en we gaan zien of dat tot ja. nieuwe resultaten leidt. Laten we ja. het hopen, want dat is voor die ouders natuurlijk ook wel prettig om ja. te weten. Dank ja. voor de uitleg over het Cold Case Team in graag Rotterdam. Graag. Ja, de conclusie van de vraag van vandaag moet eigenlijk zijn... het heropenen van oude strafzaken kost tijd en geld... en bovendien een, een lange adem van de onderzoekers. Maar elke opgeloste zaak is er natuurlijk één. Dat is de conclusie... Die hoort bij de lunchvraag van vandaag. Het Radio Dagboek. Deze week met. Meisje van Keulen, schrijver. En ik vier deze week mijn 40-jarig schrijverschap. Ja, een jubileum brengt veel publiciteit met zich mee. Uh, zo is er vanavond een feestavond in Den Haag. Waar mensen van Keulen door uh, onder andere Kees van Koten, Kaas Schippers en Henk Spaan in het zonnetje zal worden gezet. En er zijn ook heel veel interviewaanvragen van Vrij Nederland tot aan de straatkrant. Iedereen wil dus met haar praten. Zo ook uh, AD Haagse Courant. De vraag was dus uh, hoe je tegenover het oude woorden staat. En toen zei je heel erg mooi: ik, ik betreur het dat ik niet alles meer mee kan maken wat ik graag zou mee willen maken. Je begon ja, niet gelijk ja. over kwalen te zeuren ja, ja. of over doodgaan, ja, maar omdat je ja. je kleinzoon uh, ben, niet mee kon. Ja. Ja. ja, een zogenaamd spiegelinterview. Dus de vraag kwam ook: hoe zie je jezelf in de spiegel enzovoort. Ja, daar ja, kan je van alles bij bedenken. Hè? Maar als ik denk aan nu, aan het woord interview, en dat vertel ik nu nota hier in de microfoon, ik begin echt mezelf een beetje. Ja, een beetje genoeg van te krijgen. Maar dat, kijk, dan, dan is er dus ineens iets aan de hand. Je hebt een jubileum en, uh, en je, je, je viert een zekere verjaardag... en er is er ineens heel veel aandacht. En dat ben ik niet gewend. Ik heb het Ja, bij nominaties... dan heb je wel eens dat er ineens een kleine piek uh, aan aandacht is... maar nu is het echt veel meer. En dat is, natuurlijk is dat prettig, maar het is iets waar ik liever... Of ik denk met meer plezier op terugkrijg dan dat ik dat nu ervaar. Ook omdat ik denk van, moet ik, wat moet ik nu weer antwoorden? Moet ik iets anders bedenken? Laat me maar in mijn kamer zitten en laat me, maar, uh, laat me daar maar gewoon... Uh, in dat rijk van, uh, van de fantasie, uh, daar voel ik me toch... Uh, het meest thuis. Trouwens, Rudy was ook, die hield ook wel van honden, hoor. Ja? Ja, ja heeft hij heeft in zijn ja, hij jeugd een heeft heeft hij ook honden gehad. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar later, ja, ja, als je langer naar katten kijkt... Je, ze krijgen steeds meer kwaliteit. Het is zo'n bijzonder dier, een kat. Ja. Ja, je Zie je, ik ga stralen, ik ga stralen. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurl, tuurl. ja. tuurl. ja. Ik mis uh, het alleen zijn met wat ik aan het maken ben, daar komt het kort op neer. Nou, je denkt aan iets anders meer. Je denkt niet aan andere zorgen. Je denkt niet aan hoe je eruit ziet. Je denkt niet aan wat zal ik nu voor een boodschap moeten doen... Om, en wat, wat, wat zal ik überhaupt voor eten maken. Uh, um, en daarom, dat heb ik ook wel ervaren... Dat, als je heel erg verdrietig bent, dan kun je niet werken... want dan neemt dat je echt zo'n beslag dat je je niet meer kunt concentreren. Dat is echt... Wel, ja, dat is een, een hele grote dwarsligger. Ben je gelijk schijnselig geworden of heb je daartussen nog iets gedaan... Nee hoor, ik, ik heb echt van kinderen van geschreven. Okay. Daar komt het toch op neer. Ik heb nooit gedacht van, ik ga nu schrijver worden. Zo was het niet. Nee van afbleken zomers, vanaf dat dat verschijnt. Nee, nee, ja, nee, die schreef lukker. natuurlijk al ja. lang. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Leuk is niet echt van toepassing um, op schrijven, want um, het is vaak juist niet leuk. Het is niet leuk als het allemaal niet lukt. Het is niet. Die, die twijfel van, krijg ik, krijg ik dit eruit? Is het geloofwaardig? Is het, heb ik hier nu de juiste woorden voor? Het is één grote twijfelbende. Goed. Uh, wat ik nog even moet noteren is je geboortedatum. precies Dat staat wel ergens, denk ik, maar het is wel handig als je het nu geeft. Uh, 10, 10, 10, 10 juni. juni 1946. Ik kan het nog steeds niet uitleggen wat voor mondelijk proces het is... als je iets aan het maken bent waarvan je bijvoorbeeld niet wist wat het zou worden. Je hebt een vaag plan, je hebt een idee... je ziet één of meer personages... je hebt notities... soms zijn er te weinig... soms zijn er te heel veel. Maar wat het uiteindelijk zou worden... welke roman of welk verhaal... dat, dat is bij fictie... juist het avontuur waar je instapt. En misschien is dat het wel... wat ik mis dan. Dat avontuur, dat wat ik nog niet ken. En daar wil ik aan verder. En ik ben ook nieuwsgierig aan hoe het zal aflopen... Ja, dat verhaal. Dat was het. Ja? Ja. ja. ja. Tot ja. kijk. Dag. Tot ziens. Dag. Bye, bye. Het interview met het Algemeen Dagblad zit er dus op. Vanavond nog even de feestavond. En dan kan Mensje van Keulen zich weer op het schrijven storten. Het radiodagboek wordt deze week gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Bedrijven moeten verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu eerst Onno Duivenede Wit. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Die kwam in opstand nadat president Saleh voor de derde keer weigerde een overeenkomst over zijn aftreden te tekenen. Er zijn steeds meer teken in Nederland en daardoor krijgen steeds meer mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Gemiddeld 15% van de teken is besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In de rest van Europa is dat 10%. Onderzoekers denken dat teken hier een goed klimaat hebben. En Clarence Seedorf blijft bij AC Milan. De 35-jarige voetballer heeft zijn contract met een jaar verlengd. Hij speelt al negen jaar bij AC Milan... waar hij dit jaar Italiaans kampioen werd. En dat is nieuws op dit moment. Aan ah, de erbij informatie er staan files op de A12, de Duitse grens Utrecht... bij Arnhem Noord, twee kilometer. De A15, Goorkem richting Rotterdam, is dicht bij de noord tunnel is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan vanaf Papendrecht omrijden naar Rotterdam... via Dordrecht over de N3 en de A16. Op de A27 Preda-Gorkum bij Werkendam 2 kilometer. Er zijn werkzaamheden op de A44, vanaf Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar staat 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van staatssecretaris De Krom... over de bezuiniging op de sociale werkvoorziening en de waajong. De Krom wil daar flink op korten en daar uh, zijn arbeidsgehandicapten niet blij mee. En datzelfde geldt voor de oppositiepartijen. De man die ontbreekt, een uh, beetje realiteit natuurlijk. De werkgever heeft op een maand de pick-up the choice. En hij kan kiezen wie hij wil. En waarom zou hij een gehandicapten uh, pakken als er tien wachtende foma's zijn? Het probleem is dat de gemeente er geen geld voor krijgt om het uit te voeren. Dat er van de 3 miljard die er nu wordt besteed, 1 miljard wordt bezuinigd. Dat betekent dat of de mensen geen salaris meer krijgen, geen begeleiding meer krijgen of geen werk. Uh, en dat vinden wij echt asociaal beleid. Ik wil dat deze uh, asociaal de plannen gewoon in de prullenbak belanden. Ja, dat zeiden Mariette Hamer van de PvdA en Sadet Karol Bulut van de SP. Zij zien de plannen van de Krom dus totaal niet zitten. Prima als er meer arbeidsgehandicapten naar gewone bedrijven gaan, zeggen de partijen. Maar stel middelgrote en grote bedrijven dan verplicht om die mensen ook in dienst te nemen. Een wettelijk kwotum dus voor arbeidsgehandicapten. Is dat een goed idee? En snijden we onszelf niet uiteindelijk in de vingers... door mensen uit de sociale werkvoorziening te halen... Misschien uh, wel de uitkering in. Ik ga erover praten met CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Mm. Daar komen ze. De huidige voorstellen zijn krom. Nee. Wel van de krom. Ja. Ik, maak me sterk, <laughs> ik maak me sterk voor werk. Ja. We zijn lekker aan het rijmen vanmiddag op de redactie. U hoort het. <laughs> op het CDA-kantoor van de Tweede Kamer werken al Ja. Oh, kijk aan. Hoeveel? Volgens mij, uh, ik heb pas uit te rekenen, zitten we op 3% of zo van ons personeelsbestand. Dus dat is ver boven het gemiddelde. Oh, u doet uw best als CDA, dat is onduidelijk. Zeker. Uh, we gaan naar de stelling en dan uh, gaan we er straks uitgebreid over praten. Bedrijven moeten verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Bent u daarmee eens of oneens als luisteraar? Sms dat dan uh, 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hekje standpunt en uh, laat u eens of oneens horen. Um, mevrouw Sterk, bedrijven moeten verplicht een aantal arbeids, uh, bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Bent u daarmee eens of oneens? Nee, wij zijn tegen een wettelijk kwotum. Waarom? Nou, we hebben in het verleden een ander wettelijk kwotum gehad. En dat ging over allochtonen en medewerkers. En die hebben we uiteindelijk afgeschaft... omdat werkgevers dat massaal ontdoken... en het uiteindelijk dus totaal geen nut had. Uh, nou, wilde PvdA dit opnieuw introduceren... maar wij hebben geleerd van het verleden... dus wij gaan niet opnieuw quota instellen. Ja, maar als werkgevers dat ontduiken... moet je daar toch straf op zetten of zo? Ja, maar goed, die boetes werden ook niet betaald. Uh, of werkgevers betaalden die boetes gewoon... en kwamen er daarmee vanaf. Ja, dan is het uiteindelijk natuurlijk toch niet uh, zinvol. Nee, maar u, u, het idee wel sympathiek, want u wilt wel dat het bedrijfsleven daar een rol in gaat vertegenwoordigen. Nou, het idee vind ik sympathiek, sterker nog, ik vind het cruciaal voor deze wet dat werkgevers wel hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want er zijn nog te veel werkgevers die gewoon geen arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Terwijl daar best mogelijkheden voor zijn. En als je kijkt naar de cao's die zijn afgesproken. Dan is maar bij 20% van de cao's zijn er afspraken over uh, het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Of uh, stageplaatsen aanbieden of banen aanbieden. En dat moet wat mij betreft 100% gaan worden. Ja, maar hoe ga je dat dan regelen als, als je dat toch vrijlaat? Want ik bedoel, dan blijven die uh, werkgevers dus zeggen, nou ja. Ik kies liever iemand die, die helemaal 100% geschikt is. Nou, Er zitten twee kanten aan deze discussie. Maar er uh, is dus een kant vanuit de overheid die dingen moet doen... en vanuit de werkgever die dingen moet doen. En voor wat betreft de werkgever vinden wij dus... dat er in het sociaal akkoord harde afspraken moeten worden gemaakt... over het in dienst nemen van deze mensen. En als er dus in cao's geen afspraken zijn gemaakt... Uh, maar ik ga ervan uit dat de komende tijd de werkgevers dat gewoon gaan doen. Want ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen daarin. Maar als dat niet gebeurt, moeten wij... Overwegen om die cao's gewoon niet verbindend te verklaren. Ja, dus dan is dat toch een stok achter de deur. Ja, maar het is dus niet een betutteling van bovenaf... dat we via een wet gaan afdwingen... dat zoveel mensen in dienst moeten worden genomen. En daarbij, ik heb de afgelopen maanden... met ontzettend veel mensen gesproken die deze wet aangaat. Maar ook met heel veel jongeren met een arbeidshandicap. En die zeggen, doen ons dat alsjeblieft niet aan. Wij willen niet aangenomen worden omdat er zo nodig een kwotum is. Uh, wij willen gewoon aangenomen worden... omdat er echt plek voor ons is en de werkgevers ons willen. Ja, want dat is inderdaad ook weer... We dat vrouwenquotum dat komt ook heel vaak terug. Ja, daar hè? zijn wij als CDA ook niet voor... Nee, hoor je dat ook vaak, dat vrouwen zeggen... ja, ik wil gewoon aangenomen worden omdat ik gewoon goed ben... en niet omdat ik vrouw ben. Precies. Nee. En dat u zegt, dat hoor ik ook uit het veld. Nou ja, van die vrouw. Ik ben zelf een vrouw. En ik word inderdaad ook liever aangenomen om wat ik kan. En niet om het feit dat er toevallig een vrouw nodig was. En dat mooi in het kwotum past. Maar ik hoor inderdaad bij de, uh, de arbeidsgehandicapte jongeren... bijvoorbeeld, met wie ik veel heb gesproken... Uh, wij willen geen kwotum. Uh, wij willen gewoon aangenomen worden omdat die werkgever ons wil. En daar mag, vind ik, echt wel meer druk op. En daarom moeten die werkgevers ja. daarover ook afspraken gaan maken. Ja. Toch is het, uh, vind ik wel gek, want het, is, het zijn zwakke groepen, zou je kunnen zeggen... Uh, die overigens prima zich... Uh kunnen verwoorden, zichzelf de boel kunnen verwoorden, waarvoor ze staan, Maar toch, het zijn zwakke groepen, niet de dikste salarissen. Is dat toch niet een taak van de overheid dan, om daar meer op te letten? U laat het nu over aan de werkgevers en de werknemers. Nou ja, maar ik vind ook dus dat de overheid ook veel moet doen. Ook naar werkgevers toe. Want ik hoor een bakker zeggen, ik ben goed in het bakken van brood, maar op het moment dat ik iemand in dienst moet nemen met een verstandelijke handicap, dan wil ik dat best wel, maar ik heb er geen verstand van. Dus hij moet als overheid zorgen dat ze iemand dan inderdaad hulp daar bij krijgt, dat hij kennis krijgt van hoe zo iemand werkt. Uh, en als er problemen zijn, dat dan niet die bakker dat op moet lossen, maar dat daar uh, de, de overheid daar dan uh, te hulp schiet. En uh, we moeten ook zorgen dat er geen uh, papierenwinkel mee komt als een werkgever zo iemand in dienst wil nemen. Dus daar liggen ook echt wel grote verantwoordelijkheden naar de overheid toe. Ja. Maar goed, we hoorden net even dat stukje al van uh, de dames Hamer en uh, Karo Bouloud, en Die noemen het asociaal wat uh, de staatssecretaris van plan is. En er wordt een hele hoop geld aan ontrokken. 1 miljard hebben ze erover. En dat gaat ook in die begeleiding zitten natuurlijk. Nou kijk, als er mensen uit de uitkering komen en vervolgens aan het werk kunnen, levert dat gemeentes gewoon geld op. Dat is ook in deze wet geregeld. En als wij kijken de afgelopen jaren, hoeveel geld er naar gemeentes is gegaan voor reintegratie. En als wij vervolgens kijken wat daarvan in deze kwetsbare groepen is gestoken, dan is dat gewoon uh, helemaal mislukt. Uh, dat geld uh, is vooral gestoken in mensen die op eigen kracht binnen een jaar heel vaak zelf een baan hadden kunnen vinden. Dat is dat blijkt ook uit onderzoek. Uh, twee jaar geleden was al in de eerste drie maanden van het jaar was het geld al op. Uh, omdat er allerlei reintegratiebedrijven waren die uh, interessante, uh, nou ja, aanbiedingen hadden gedaan uh, mm -hmm. waarmee die mensen aan het werk zijn geholpen. Die dus, dus, geld alleen op. geld is ook niet de oplossing. Dat blijkt in ieder geval dat is in ieder geval de les van het verleden. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat u als CDA die die, die bezuinigingen van de Krom wel onderschrijft. Ja, wij, nou ja, laten we eerst beginnen bij die wet. Uh, want die wet die heeft gewoon een heleboel prikkels nu uh, erin zitten... om te zorgen dat gekeken wordt naar wat mensen wel kunnen... in plaats van wat naar mensen niet kunnen. En als we kijken naar 2009... gingen er twee schoolklassen per dag in de Waajong. En de Waajong is zeg maar een soort WHO-uitkering voor uh, jonge mensen... Mm -hmm. En die, dat betekende dat ze dan hun hele leven lang in zo'n uitkering zaten. Terwijl, want die regeling hebben we aangepast in 2010... bleek dat heel veel van die mensen best meer konden. Niet zoveel soms als iemand die een gewone baan kan... maar wel heel veel uh, meer dan wij op dat moment in haar zagen. En ik vind het asociaal om deze mensen gewoon in zo'n uitkering te laten zitten. En deze wet gaat ervoor zorgen dat deze mensen uiteindelijk echt aan het werk kunnen nou, komen. En nou daar ja. gaan we ook de staatssecretaris aan houden. Ja, aan het werk ook moeten, vindt de staatssecretaris. Maar dan moeten daar wel banen voor zijn. Nee, dan moeten dus wel bedrijven zijn die die mensen in dienst willen nemen. Ja, zeker. En dat vind ik ook wel het uh, manco nog aan deze wet. Dat deze wet alleen maar kan werken als er een bootje is... die die mensen naar de overkant brengt. En die, dat bootje, dat zijn de werkgevers. Dus ik vind ook echt, en daar is de CDA echt heel fel op... dat ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. En dat ze niet, zoals nu veel werkgevers wel zeggen... wij willen best wel iemand in dienst nemen, maar het vervolgens niet doen. Mm. En de overheid moet het ook niet ingewikkeld maken voor werkgevers... om deze mensen in dienst te nemen. Dus ook de overheid heeft daar een verantwoordelijkheid. Nou. U had het net zelf ook even over die begeleiding. We hebben het rondgebeld vanochtend. Toon, dat is een belangrijke organisatie voor jongeren met een arbeidshandicap. Uh, nou, die zijn inderdaad ook niet voor een kwotum. Daar, daar vinden ze niks van. Maar ze, ze hebben hamer wel op die goede begeleiding. En u zegt dat kan wel met het huidige budget ook. Ondanks die bezuinigingen van de miljard. Ja, wij denken dat dat haalbaar is. We gaan vanmiddag ook de staatssecretaris nogmaals vragen... om ons die verzekering te geven dat dat kan. Uh, en overigens hebben we natuurlijk ook, uh, ten opzichte van wat we het regeerrekord hebben afgesproken, meer geld vrijgemaakt om ook uh, in die gemeente, met name in de sociale werkplaatsen, die omslag te kunnen maken om mensen meer ook uh, buiten de bedrijven aan het werk te kunnen helpen. En natuurlijk hoort daar ook begeleiding bij. Mm. En, Mensen aan het werk helpen met begeleiding is uiteindelijk altijd natuurlijk goedkoper... dan mensen uiteindelijk in een uitkering te ja. laten zitten. Die rekensom moeten gemeenten zo kunnen maken. Uw collega's van GroenLinks in de Kamer die hebben een rondvraag gedaan bij gemeenten. En daar is de conclusie van, van, die, van dat onderzoekje dat ze hebben gedaan... dat er totaal geen draagvlak bestaat voor de plannen. Nou, dat geldt dan denk ik vooral ook voor hun eigen bestuurders. Ik heb ook heel veel bestuurders van het CDA gesproken. En die maken zich inderdaad zorgen. En dat begrijp ik ook. Want, ten eerste, is het een heel nieuw stelsel wat geïntroduceerd gaat worden. En destijds, toen we een heel nieuw stelsel in de wetwerk en bijstand introduceerden. waren de gemeentes ook ontzettend bezorgd over hoe gaat dat nou werken. En uh, krijgen we er juist niet hele grote problemen door? En dat blijkt nu gewoon een heel groot succes. Dus ik begrijp heel goed die zorgen. Ik vind ook dat we goed moeten kijken of het inderdaad te doen is de komende tijd. Maar ik denk, en dat is wat wij natuurlijk ook hebben afgesproken met elkaar... Eh, en waarvan ik dus vanmiddag ook nog een keer aan de staatssecretaris vraag... dat het wel te doen moet zijn hiervoor. En die verzekering wil ik vanmiddag nogmaals nou. van de staatssecretaris krijgen. Nou, ik praat GroenLinks weer even na. De, de, de regels zijn onduidelijk, zeggen ze bij de gemeente. Dus er moeten veel duidelijke regels komen. En uh, nou, Dat is nu te onduidelijk. En, en ze hebben gewoon te weinig geld. Ze moeten natuurlijk aan alle kanten bezuinigen, die gemeente. Nou, dat de regels onduidelijk zijn, dat, dat heb ik niet gehoord van onze bestuurders. Maar wel de zorgen over de financiën. En daarom vind ik dus ook dat, en dat zal ik vanmiddag ook voorstellen... dat er veel hardere criteria moeten komen op basis waarvan gemeentes... en daar is namelijk extra geld vrijgemaakt, een bedrag van 400 miljoen... wat ik net al zei, met name voor ook de sociale werkplaatsen. Op welke criteria dat nou uitgegeven mag worden en wanneer we nou constateren na twee jaar... want dat gaan we doen, na twee jaar gaan we kijken... Uh -huh. is dit genoeg geweest of niet en heeft het effect gehad... Uh, of dat inderdaad uh, uh, goed is gegaan. En als het niet goed is gegaan, aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan het Rijk dat het te weinig geld was... of is het aan de gemeentes die dat uh, gewoon niet goed hebben aangepakt? En ik vind dat op dit moment echt onduidelijk. Ik snap ook dat bestuurders zeggen van wij willen dat helder hebben... want wij willen weten of wij rekening kunnen houden met dat geld... En uh, nou, dat is wel een vraag die ik ja. vanmiddag aan de staatssecretaris heb. Nog één iemand op onze website die heeft nu zo'n eigen tip. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Die zegt dan, uh, uh, is het gewoon niet verstandiger om bedrijven... die uit zichzelf arbeidsgehandicapten in dienst nemen... om die financieel te ondersteunen? Dat je dus juist een bonus krijgt als je dat doet? Nou ja, het punt is dat je geld maar één keer uit kan geven. En we zitten natuurlijk ook in een tijd waarin wij uh, terug moeten in de uitgaven, omdat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Uh, en ik geef me liever dan geld uit aan mensen die een baan krijgen... en werkgevers compenseren voor dat deel wat mensen niet kunnen werken. Hè. Dus mensen kunnen soms naar vermogen bijvoorbeeld voor 60% werken... voor een bepaalde functie ten opzichte van iemand die dat wel uh, volledig zou kunnen doen. En dan willen we dat die werkgever voor 40% dan gecompenseerd wordt... Ja. Ja. En uh, dat is een instrument wat bij de Wajong al heeft gewerkt. En dat gaat nu voor een hele grote groep mensen ook gelden. Goed. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. En dan kom ik uh, graag bij u terug zo meteen om de reacties door te nemen. De stelling dus. Bedrijven moeten verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Er moet dus een soort kwotum komen. Idee van de Partij van de Arbeid. Wat vindt u? Uh, voorlopig 56% is het uh, eens daarmee. 44% is het oneens. En er is door uh, ruim 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Truus Jonker. Um, ik ben zelf gehandicapt, ik ben blind en ik heb uh, veel met deze zaken te maken gehad. Ik heb ook in de WSW gewerkt een jaar. Uh, in 1985 was al de wet WAGW, dus de wet arbeidsgehandicapte werknemers, die bedrijven en de, ook de overheid um, ver, uh, wilden verplichten om um, een quotum van 5% gehandicapten te in dienst nemen, maar dat heeft nooit gewerkt... omdat er gewoon geen sancties op uh, waren. Niet genoeg functies, zegt u zelfs? Nee, er waren geen sancties op. Dus als Al je sancties, het idee, ja, ja, nee, ja. Uh, dan kwam daar geen strafmaatregel ja. op. En de overheid zelf, die behaalde nog niet eens een derde van het kwotum. Ja. Dus waar praat mevrouw Sterngen over? Die heeft helemaal geen realiteit nee, Bovendien is onze samenleving ook zo complex geworden... dat het gaat om snelheid, hè? het gaat om communicatie. Doven en blinden die... Uh, daar is dat moeilijk voor. Het gaat ook om uh, intellect, dus voor lichtverstandig gehandicapte mensen wordt het ook steeds moeilijker. Dus de samenleving wordt complexer en wij uh, krijgen daar de rekening van gepresenteerd. Nee. Duidelijk, dus ik vind, wel, ik vind wel degelijk dat, uh, dat er een, uh, een quote moet komen en dat er ook sancties op moeten komen. Ja. Ik geef toe dat je bijvoorbeeld geen, geen dove telefonisten moet nemen of een blinde operatiesuster of een glazen waffer in een rolstoel. Dus mensen moeten wel voor ja. een bepaalde functie geschikt oh. zijn. Zet... Uw punt is duidelijk. Ik ga een eind te maken, want er hebben heel veel mensen die graag ja, dat... wat willen zeggen. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek me door met te uit Horen. Ik heb zelf, uh, zoals de vorige belster, ook een visuele beperking. Uh, um, quota gaan inderdaad gewoon niet werken. Dat heeft mevrouw Sterk heel duidelijk gezien. Uh, we hebben ze inderdaad voor alle tonen gehad. En Straks moet je naar het eh, en de vrouw en allechttoon en gehandicapt zijn om aan een baan te komen. Aan de andere kant moet ik wel toegeven dat de manier waarop de uh, overheid zijn uh, verantwoordelijkheid niet neemt, bezuinigt en waarschijnlijk zelf, uh, als het quota dat het zou zijn, het gewoon dik niet haalt. Mm -hmm. uh, ja, Geef dan eerst zelf het goede voorbeeld. Ja. Ik zeg wat dat betreft, mazzel dat ik gewoon wel een goede baan heb en een goede opleiding. Wat doet u? Mm. Ik zit zelf in de automatisering, in de IT en IT-beveiliging. Ik heb gewoon een universitaire opleiding. Ja. Goed zo, D dank voor het bellen in ieder geval. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Lindner. Daag. Dag. Ik, uh, ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan de twee vorige sprekers, meneer. Ja. Helemaal mee eens. Nou, dan zijn we gauw klaar. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Gerard de Borst uit Haarlem. Ik uh, werk zelf uh, bij een uh, sociaal werkplaats, de Krukjes, in Hoofddorp. En ik heb zelf de ervaring dat, dat, dat veel mensen gedetacheerd moeten worden. En ik werk er al sinds 1982, eh, ook met een visuele beperking. En ik heb zelf de ervaring om buiten te passen. dat een probleem geven. Ik ben 59 jaar. Ik zie dat gewoon als een probleem worden. Ja. Als U zegt eigenlijk, als ik, als ik daar weg zou moeten bij die sociale werkplaats... en daar sprake van, 100.000 ja. mensen werken, dan geloof ik nu. Ja. Dan moeten er uiteindelijk 60.000 overblijven. Ja. Ja. Um, dan, dan maakt u zich zorgen dat u nog wel kunt ja. werken. 59. Ja. Ik heb een aantal aanpassingen, bijvoorbeeld een tv-loop en een vergrootprogramma op de computer. Om oh, Mijn werk functioneert prima, ik ben de voorman, ik kan een leiding geven met mijn visus. Dat is hoofdzakelijk dat mensen begeleiden. Ja. Uh, ik denk dat als ik in het bedrijfsleven terechtkom, kom, ik denk dat ik grote problemen geef, ook met de aanpassingen. Mijn werktempo die lager is met ja. iemand met een uh, goede visus. Ja, u wilt het liefst en, en, gewoon daar blijven waar u nu zit? Wel. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Je spreekt met Geertje Meijering. Geertje. Ik, ik, heb, uh, ik ben zelf spastisch. Ik heb een hersenbeschadiging bij de geboorte opgelopen. En ik heb dus ook altijd via de sociale dienst gewerkt. Dan uh, zeg maar in een uh, bejaardenhuis en zo. Mm -hmm. Maar uh, nu ben ik getrouwd en ik heb een, uh, een dochter en mijn gezin... En mijn huishouden. En ik kan er gewoon niet meer bij hebben, want dat is in het verleden ook al uh, aangetoond, dat ik niet twee, drie dingen tegelijk kan. Ja. Toen heb ik een reïntegratietraject doorlopen, omdat ik vanwege mijn uitkering uh, dat moest. En uh, dat voorgesprek werd gewoon gezegd van nou, aan de handicaps kijken we niet meer, alsof het niet bestaat. En Wat was de reden daarvan? Um, nou, om, dat, om, de, om die WHO zo dun mogelijk te krijgen. Ja, ja. Ja, gewoon zo van, uh, je, je van, moet gewoon het van, werk. Met privé hebben we niks te maken. We kijken naar wat je wel kan en niet naar wat je niet kan. Ja. Ik zeg, nou, dan keek moet ik mijn dochter bij de vuilnisbak zetten. Ja. Ik zeg, dan heb ik, uh, want zoals toen was die uh, minister van Jeugd en Gezin was er nog... Ik zeg, nou, dan krijgt die des te meer op zijn bordje. Nou, ik zeg, maar dan gaan wij mijn eigen naar de knoppen. Even, even terug naar de stelling, hè? bedrijven moeten verplicht een aantal, uh, bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Eens of oneens? Daar ben ik het reuze mee eens, want dan, dan is het juist de begeleiding die ze, die ze krijgen. Ja. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag met Simon Paagman, Heemstede. Dag Simon. Hallo, um, ik ben het niet eens met de stelling... Um, ik heb zelf een uh, autistische zoon van 42, die werkt maar liefst 21 jaar in een supermarkt. Ja. En ik vind dat de ondernemers uh, wel uh, geschikt personeel moeten kunnen aannemen, dat de overheid daar een vorm van begeleiding aan geeft. Het gebeurt eigenlijk al, want hij verdient maar 1,62 euro bruto per uur. Dus er is al een voordeel voor de ondernemers. Maar ik vind wel dat de ondernemer de gelegenheid moet hebben om geschikt mensen aan te kunnen nemen die geschikt zijn voor de baan. Nou, maar je moet het niet in een kwotum vervatten, zeg je. Nee, ik, ik, ik zit zelf in de gehandicaptenzorg. En ik hoor ook gewoon om mij heen dat er al he, vrij veel uh, gehandicapten en autisten bij het bedrijfsleven werken. Dus uh, ik vind niet dat er, dat, dat verplicht gesteld nee, moet worden. Nee. Dat typisch weer niet voor de Partij van de Arbeid, dat betuttelen. Uh, er, er is gewoon genoeg ruimte, ik vind wel dat de overheid de werkgevers kan stimuleren. Maar ja. of ze dan nou weer een premie voor moeten hebben als je 1,62 euro bruto per uur verdient en je werkt als het ware voor twee, want deze autist bij uh, de supermarkt die werkt werkelijk voor twee. Ze willen hem <lacht> helemaal niet kwijt. <lacht> ja. Maar hij is goed tegelijk. Hij moet gewoon opslag vragen, als ik dit zo hoor. Hij zal... is goed begrijp. Nou ja, dat, dat is dan een ander verhaal, ja. want er zit natuurlijk nog meer achter als je met tegen de leeftijd van 48 komt, heb ik ook een voorbeeld van. Van een Down-syndroom die werkte ook bij een supermarkt. Daar is tegen gezegd twee maanden geleden... jij moest nu maar lekker naar huis gaan, want je wordt een beetje te oud. Ja. Dat vind ik wel een probleem. Ja, ja, ja zeker. Zeg, bedankt voor het bellen, voor de eigen ervaring ook. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jarl de Jong, Amersfoort. Dag meneer de Jong. Hoi. De werkgevers moeten financieel verleid worden... om die mensen in dienst te nemen. Dan werkt het concurrerend. Ja, ja. Dus Want is... als ze de concurrentie slag verliezen door deze verplichtingen, dan gaat het mis. Maar als ze financieel uitgenodigd worden om een profijt ervan te hebben, dan zal dat werken, denk ik. Ja. Dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Goedemiddag. Zeg maar. Ik ben Marijke Honebeek, woon in Zundert. Mijn zoon is waarjongen, kan 24 uur per week werken. Hij heeft heel veel moeite moeten doen om te solliciteren. Hij heeft gesolliciteerd bij een technisch uitzendbureau. Hij had 300 vacatures. Er werd hem ijskoud gezegd... Nee, we hebben voor jou geen baan, want jij kan maar 24 uur werken. Ik ben voor het wettelijk quotum. Ik heb een vraag aan mevrouw Mirjam Sterk. Is het zo dat waarjongens die nu iets meer verdienen dan... Een aanvulling zelfverdiend op hun uitkering, worden die gekort, gaan die terug naar hun wettelijk minimum. Want daar zijn wij ja toch erg onrustig over als ouders. Ja. Gaan waar jongens die werken erop achteruit? We gaan dat nu gelijk aan mevrouw Sterk doorspelen. Dank voor het bellen in ieder geval, uh, want ze heeft meegeluisterd. CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Nou, laten we met het laatste even beginnen. Ja, ik kan niet helemaal goed inschatten bijvoorbeeld, of die, die, die jongen thuis woont of niet. Maar er is inderdaad een discussie op dit moment. Dat, eh, het, overigens, als dit een oude waaijonger is, eh, dan zal hij zijn waaijonguitkering behouden. Alleen zal hij, eh, als hij werkt, in plaats van 75% procent wettelijk, minimum, of, uh, wettelijk minimumloon, 70% procent, uh, krijgen. Dat is inderdaad uh, de, de teruggang die er is. Maar uh, dat betekent vaak ook dat hij weer andere rechten of meer rechten heeft op bepaalde kwijtscheldingen en zo. Dus Uiteindelijk is de vraag wat onderaan de streep nou de uitkomst is. En, en, en per saldo zou die er niet op achteruit moeten gaan? Nou, dus. ik verwacht eerlijk gezegd uh, dat die de Persaldo niet inderdaad echt op achteruit mm. zal gaan. Maar er is ook nog een andere discussie. En die gaat over uh, de vraag, uh, er zijn nu jongeren die thuis wonen bij hun ouders. Omdat ze zorg krijgen van hun ouders. Of andersom, omdat ze zorg aan hun ouders geven. Mm -hmm. Mantelzorg noemen we dat. Ja. En uh, nu gaan we zeggen dat er een huishoudinkomenstoets gaat komen. Dus die inkomens van al die meerderjarige mensen die bij elkaar wonen in één huis. Gaan ja. dan opgeteld worden en daar gaat dan op gekort worden. En dat zou in dit geval ook consequentie kunnen Nou hebben. ja, wij hebben gezegd, dat willen we dus niet. Wij willen dus niet dat als er jongeren zijn die mantelzorg krijgen of geven en die reden thuis wonen, straks het slachtoffer gaan worden van die huisartinkomenstoets. Dus dat is ook iets wat ik vanmiddag ga zeggen, dat we dat ja, gewoon niet willen. Ik, ik raad die mevrouw aan, u hebt gewoon een mailadres bij de Tweede Kamer. Ja, dan moet u maar even haar kwestie doormailen, dan gaat u daar even naar kijken. Dus Zullen we, we dat toezeggen? Ja. Nog even naar de reacties van de mensen. Ja. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met een misverstand uit de weg te helpen. Wat ik hoorde bij die mevrouw Bos uit Hoofddorp. En dus dat is dat mensen weg zouden moeten. Maar we hebben afgesproken dat de oude WSW'ers... dat we daar niet aan gaan komen. Dus alle mensen die nu WSW'er zijn... Daar gaan we in principe niet aankomen. Dus de uitstroom uit de WSW kan niet betekenen dat mensen zomaar ontslagen gaan worden. Dat is niet de inzet dus, dus van de. Dus die meneer die nu ook op zo'n werkplaats werkt, die daar heel erg naar zin had, die, die ja, kan zich ook die die zich niet zorgen te die zou daar gewoon moeten kunnen blijven okay. werken in principe. Als hij ontslagen wordt, is dat in ieder geval niet het resultaat van wat wij vandaag nee. gaan met elkaar afspreken hier. Goed, en, en dan, is, dan hoor je toch inderdaad... heel veel mensen zeggen ja zo'n kwotum... Eh, hoewel er waren ook mensen die daar wel voor waren... maar toch heel veel mensen zeggen gewoon... Eh, laat die bedrijven gewoon mensen in dienst nemen. Ja. Want er zijn, dan hoor je gelijk de voorbeelden dat dat dus niet gebeurt. Ja, nou ja, dat is ook waarom wij er zo ontzettend scherp op zijn. Dat wij vinden dat echte werkgevers daar nu ook met elkaar... en met hun dus werknemers in zo'n sociale akkoord afspraken over moeten maken. Maar er waren ook mensen die zeiden... en daar ben ik op zich ook zeer mee eens... we moeten het ook financieel aantrekkelijk maken voor werkgevers... dat ze deze mensen in dienst nemen. Nou, daar hebben we ook wel een aantal dingen voor bijvoorbeeld dat als iemand ziek wordt... dan moet je normaal als werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen. Maar we hebben een no-risk-polis en dat betekent dat de werkgever... dat in geval van een arbeidshandicap niet hoeft te doen... Mensen die een arbeidsgehandicapt in dienst hebben... die krijgen ook een premiekorting. En we hebben natuurlijk, en dat is dus in deze wet ook nieuw... voor een hele grote groep, die loondispensatie. Dus dat gekeken wordt voor hoeveel procent kan iemand een normale baan doen. Dat is dan het deel wat de werkgever betaalt. En dat maakt het ook interessant. Goed, vanmiddag het debat. U gaat de staatssecretaris nog even flink aan de tand voelen. Dank voor nu, Mirjam Sterk, CDA-Kamerlid. Percentage is niet veel veranderd. We gaan snel naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit Is De Dag. Ja, wij gaan het hebben over... Een nieuwe bacterie die ons bedrijf bedreigt, de E-HEC, is resistent tegen alle antibiotica. Is al in Duitsland één patiënt in Nederland al. Hoe gevaarlijk is dat? Vragen we aan Ro Coutinho. Dat en nog veel meer. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. om zeven uur. Dan, niet waar is er sprake van een zaak van immens wereldwijd gewicht. Maarten van Rossen schiet ze dood, gooi er een bom op, jaagt ze de tent uit in kunststof. Kortom, we hebben te maken met een wonderbaarlijke paradox. Luister naar Kunststof morgen van 7 tot 8. Maarten van Rossen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.